Het is donderdag 14 september en dit is de Battenvieren Podcast. Voor een lekker rechtsgeluid. Ik ben Jurjaan Mulder en ik zit hier met Wim van den Berg. Ja, en we gaan het vandaag in deze uitzending gaan we het hebben over het conceptprogramma van GroenLinks. Dat zijn altijd van die hele kleine headlines die je dan ziet. Het uh, conceptprogramma GroenLinks in Amsterdam is geïntroduceerd. En we gaan gewoon eens kijken, wat staat er nou in zo'n document? He, we, we hebben, we hebben, het is een document 37 pagina's lang. Je kan het gewoon downloaden op de site van GroenLinks. Ja. En normaal gesproken kijkt er niemand naar wat staat er nu eigenlijk in zo'n programma. He, van, he, en dan is ook altijd ook de vraag ook in de politiek van, goh, heb je het programma gelezen? Nou, wij hebben het gelezen en wij hebben het volgende gedaan... In het conceptprogramma namelijk van GroenLinks staat op dit moment, en dat kan je, en dat kan je zien, ook in, de, in, ieder geval ook het, uh, in ook het PDF, wat, wat ook verder ook op de site staat. Je ziet overal staan wat moet er gebeuren. Nou, dat is wat dat betreft ontzettend duidelijk. Het is eigenlijk net zo duidelijk, moet ik heel eerlijk bekennen, hè? ik weet niet hoe jij ja. dat zegt, ze dus zag verder ook hierin, maar het is eigenlijk net zo duidelijk ook als het... Uh, uh, als het A4'tje van Wilders, zo duidelijk staat het er eigenlijk ja. in wat ze, wat ze willen. Het is heel overzichtelijk in die zin. En uh, ja, het is in ieder geval, uh, en we gaan in ieder geval gewoon ook punt voor punt, gaan we bij deze ook uh, ja, eigenlijk alles ook doornemen. En dan gaan we gewoon eens kijken, wat staat er nu, hè, wat zijn nou eigenlijk moet de... moeten we hiervan vinden? Ja, nou, wat zijn nou de meest opmerkelijke bevindingen? Ehm um, en laten we beginnen gewoon met, met het eerste oh, stuk. Punt. 1. Duur, duurzaamheid. duurzaamheid ja. en, dan, en dan staat er, dan is punt 5 even voor, hè, dus bij uh, wat moet er gebeuren. In 2022 liggen er tenminste 1 miljoen zonnepanelen op Amsterdamse daken. <coughs> Dit doen we onder andere door hè, gezamenlijke inkoopacties, rentevrije leningen en uh, de salderingsregelingen te garanderen voor Amsterdamse huishoudens en het midden-, uh, kleinbedrijf. midden en kleinbedrijf ook na 2023. Daarnaast worden uh, leegs voor vergunningen en voor zonnepanelen teruggebracht tot nul euro. Alle daken voor gemeentepanden worden opengesteld voor energiecoöperaties. En daarin zie je eigenlijk ook al, uh, en ik, ik weet niet hoe jij er ook naar kijkt Jurian We hebben natuurlijk ook de, ja. de, de, um, de zonnedaken ook van Tesla. Uh, waarbij je eigenlijk al het zonnepaneel ook al in het dak, hè, in de, in de dakpan zelf ook al ziet. En dan zie je eigenlijk ook al dat... Uh, ...notabene ook op het, op het kernpunt eigenlijk van GroenLinks... ...dat ze eigenlijk al achterlopen. Ja. En, en eigenlijk is dat natuurlijk heel, heel raar... ...dat je eigenlijk he, je, je GroenLinks pre, he, pretendeert dat ze, dat ze groen zijn... ...dat ze duurzamer zijn. Vooruitstrevend. Vooruitstrevend inderdaad. En, en eigenlijk al bij, bij punt 5 in, van het eerste hoofdstuk... ...gaat het dan eigenlijk al, uh, eigenlijk al fout in die... Uh, Lopen ze al achter in de geschiedenis... En, en, en daar gaat het ook al, uh, ook al mis in die, in die zin uh, kijk, als je, als je dan echt, echt die, die kant op wil, ik weet niet want, want hoe wil jij uh, ik neem maar een beetje, want ben je voor, echt heel erg voor zonnepanelen Jurin? Ja, nou niet per se, ik ben op zich wel voor, voor verduurzaming, maar uh, ja hoe of wat ik denk dat je veel meer naar uh, innovatieve denkers als Tesla moet gaan kijken dan uh, dit soort uh, doorramplannen dat, euh, en, ja, kijk, en dan is er ook denk je van, nou, goh, kan, kan gebeuren, hè, weet je wel. Eén één punt wat er misschien verkeerd in staat, oké. Okay? Maar dan, dan kijken we al bij hoofdstuk 2. En dan, dan, zien, we daar, en dan zien we ook al van, nou hier, Amsterdam krijgt een repressievrije bij, bijstand. Ja, is er is geen verplichte tegenprestatie. En, en daarin zie je ook al, hè, dat is eigenlijk staat hier met min of meer al... ...wordt je ook al de eerste aanzet... ...in feite al tot het basisinkomen... ...wordt hier in, in feite ook al ingegeven... ...in mijn, uh, in mijn optiek. Ja. Het, het, uh, het gewoon er geen... Te hè, gewoon ar ...arbeid... Uh, ...of niet ieder geen arbeid... ...maar wel hè, de, de vruchten er in feite van plukken... Hè, door, ja. ...door gewoon financieel wel alles te, alles te kunnen... ...dat zie je eigenlijk gelijk ook al... ...in deze, in deze maatregel gewoon terug. Niks doen wordt lonend... Ja, en, dat, uh, en dat, ja, dat zie je hier ook weer, weer terug. En ook, ook zoiets, punt 6. Hier, schulden worden zo snel mogelijk, uh, mogelijk na aanmelding gesaneerd. Waar nodig worden schulden opgekocht, zodat ze niet onnodig oplopen. Er wordt structureel geïnvesteerd in de, in de kwaliteit en de kwantiteit van de schuldhulpverlening. De toegang wordt eenvoudiger. En dan, daarin zie je al... Ik ga gewoon een enorme lening uh, aanvragen, als ik <laughs> dit lees. Ja, maar ja, waar, inderdaad, ik, ik vraag me ook af: hoe gaat de gemeente in Amsterdam dit inderdaad met studenten doen die nog een studieschuld hebben? Gaat het nooit volhouden, dit? Ja, die, die gaan volgens mij kijken, want dat is namelijk ook GroenLinks. GroenLinks is altijd toch hè, de, de partij ook van Open Grenzen. Nou ja, voor, volgens <laughs> mij is echt de, de, de, de stroom van mensen die, die met, met schulden die in ieder geval richting Amsterdam gaan, dat, dat gaat in ieder geval onder. onder, onder toe, no, toe, alleen maar toenemen, toenemen, toenemen. Maar ik toenemen. Denk, ...zo opkloten tot ze op een gegeven moment... ...dan kunnen ze zeggen van... ...ja, er zit niks anders op. Uh, gooi, gooi gewoon het... Uh, het uh, ...basisinkomen erin. Ja, de uh, omstandigheden... <lacht> en ...economisch misschien toch uh, niet anders. Ja, en het gekke en het is dan ook... ...kijk, uh, als je nou denkt van... nou goh, ...Amsterdam staat er nog financieel goed voor... ...dan kan je nog zeggen van nou... ...we kunnen uit de reserves putten, et cetera, ...maar iedereen die ook kan zoeken ook... He, ...van nou, Amsterdam... ...dreigt iedere keer ook weer ook een artikel 12 gemeente te worden... ...waarbij je gewoon onder curatelen van het Rijk staat. Ja, dat, dan kan je niet uh, zeggen van nou goh, we gooien de, we gooien de schulden... ...gooien we wagenwijd, uh, hè, de, de kraan, we gooien hè, we, we, we. zorgen niet dat <coughs> alles ook af wordt, wordt gelost. Ja, dat, is, dat is in ieder geval iets. En ook dat, dat hele ook opnieuw beginnen in die zin. Ja, dat is gewoon, dat is gewoon waanzin. En ik vraag me nog ook af van waar haalt de gemeente ook dat geld vandaan? Dat... Ongelooflijk. Ongelooflijk. En dan heb je punt 9. De gemeente Amsterdam biedt zelf gratis bewindvoering en budgetbeheer aan. Ja, dat Het... toevallig. En dat is ook wel een persoonlijke anekdote. Ik ben zelf ben ik bewindvoerder geweest. En, um, en, heb ik, en heb ik bij, bij zo'n zo kantoor heb ik, heb ik mee mogen kijken. Heb ik, uh, um, uh, heb ik ook de, de IT in die zin ook gedaan. En dan, dan zie je gewoon dat je... Dat die mensen, uh, hè, dat, dat er, er wordt in ieder geval voor, voor bewind, wordt altijd een overheidstarief, wordt er altijd gerekend. Ja. En je ziet gewoon dat dat soort kantoren, dat die dat gewoon ja, zelf ook, ook aankunnen. En dat dat helemaal geen, geen taak van de gemeente hoeft te zijn. Sterker nog, juist ook zo'n bewindvoerder, die helpt wel echt mensen met schulden bovenop Maar dat, ja, dat, weet je wel, de gemeente die moet natuurlijk nooit gratis, gratis, aan, uh, gratis aanbieden. Dat, dat heeft natuurlijk geen, uh, geen zin in die zin. Even kijken. Ja, in punt 13. Amsterdam wordt een fair work gemeente. Arbeidsuitbuiting wordt keihard bestreden. Oké. Okay. De gemeente werkt niet samen met bedrijven die geen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden garanderen. Oké. Okay. We werken niet mee aan flexwerk. Wat? <laughs> Ik voel weer de diepe zucht, uh, Jurien. Ja, ja. We de... werken niet mee aan flexwerk. Terwijl juist ook het, het, het flexwerk, ja, dat, dat, dat, uh, hè, dat, dat gaat ook de economie, gaat, gaat zo ook, hè, daar gaat het naartoe, want natuurlijk vorige week hadden we Sven Hulleman hadden we als podcastgast, eh, voor, de, voor de luisteraars die het nog niet hebben geluisterd, absoluut aanraden. Ja, dat is een hele goede geweest. En op het moment dat je, dat je dan zegt van, nou goh, geen, geen, uh, geen, geen flexwerk, juist <laughs> de wereld wordt gewoon een stuk, stuk flexibeler, je hoeft niet... Uh, je hoeft niet in, uh, meer, meer 40 jaar lang voor, de, voor dezelfde, dezelfde man en dezelfde baas te werken. Dat is allemaal. Dat komt ook heel erg voort ook uit een heel statisch vrij, wereldbeeld. Ja. Dan ben je, je vrijgevochten en dan denk je van... Oh, hoepa, hoepa, hop. Ik kan nu uh, gaan en staan wat ik wil, maar dan is het ook weer niet goed. Ja, en ik denk ook wel dat, dat juist ook dat, dat statische wereldbeeld... Dat dat ook altijd ook iets is wat heel erg ook bij, uh, bij, bij links ook hoort. Hè? Dus, dus dat je dus... Dat zie je ook met, met het maken van ook een ja. vijfjarenplan. Is dat, is dat er moet altijd iets. Er zit altijd een heel statisch. Overzichtelijkheid, controle. Drift. Controle. En dat is ook wel weer ook met, met, met flexwerk. Dus dat, dat, dat laat eigenlijk. Er staat namelijk in het. Hè, de titel is een voorverandering. Dat is soms ook groot ook aangekondigd. Hè, voor, voor verandering. Maar dit laat eigenlijk zien, als je tegen flexwerk bent, dat het eigenlijk weer tegenverandering in feite, ja. in feite is. En dat is weer een van de. Vele ja, inconsistenties die je eigenlijk de, gedurende het hele programma ook uh, van GroenLinkshoek ziet. Ja, nee, het, is, uh, het is ongelooflijk. Nee, ik, ik bedoel, toen ik, toen ik stage liep bij, uh, bij, het, bij het ISG, dan zag je ook dat waar, uh, daar werd, op een heel ongezonde manier werd, werd er volgehouden dat daar, daar mensen echt 30, 35 jaar uh, aan een subsidieslangetje nog konden werken tot een pensioen. Mm -hmm. helemaal compleet doodgeslagen mensen geestelijk gezien. Grijze muisjes die uh, alleen mm -hmm. maar een vast baantje. Mm -hmm. dat, uh, Ongelooflijk. En, en, dit, en dit is denk ik ook het belangrijkste, het belangrijkste punt. van van de ergste. Dat, <laughs> ja, ja, ja. dat is het ergste. Dat, uh, nou, het, het, het, ik denk, ik denk luisteraars, het belangrijkste punt in het GroenLinks programma... dat is hoofdstuk 3... Punt 1, daar ja. staat heel duidelijk, wij tolereren geen racisme en discriminatie. En we gaan ook ontdekken dat eigenlijk gedurende het document, nou jullie en, en ik, we hebben het we hebben net gelezen. Het zijn de grootste racisten. Het zijn de grootste de racisten en ze maken de, de meeste discriminatie sterker nog. <coughs> uh, wie even ook naar boven bladert, die ziet ook op een gegeven moment ook, uh, ook in dat hoofdstuk 3... Uh, voor in ieder geval van, nou wat gaan we doen? Zien ze staan, de volgende zin. We zetten, uh, he, Amsterdam moet weer gauw de gay capital van de world worden. Nou, als er iets wel, um, in die zin ook een soort van he, discriminatie, al het maken van onderscheid. He, dat maken van onderscheid, dat gebeurt eigenlijk al door te zeggen van, ja, we moeten gay capital of the world worden. He. Dus vandaar, we zijn, je presenteert jezelf als inclusief. Maar dan wel net even ook wat meer voor de geest. Voor de, ja, voor de gay, zeg iedereen maar. Ja. is gelijk, maar de homo's zijn nog iets gelijker. En ik ben absoluut geen homo-hater, dat het ook verder duidelijk. Zijn. Maar het is wel weer de tendens die je ziet: van nou, iedereen is gelijk. Eh, een beetje animal, animal farm wat dat betreft. Ja. Maar er zijn altijd weer wat mensen meer, meer gelijk. En, uh, ja, we gaan dat hier door het hele, hele rode pamflet gaan we dat terugzien. Dat er aan alle kanten. Uh, iedereen is gelijk, maar als, je, als het ergens ook maar neigt naar zieligheid, dan, dan moet je compleet volgetrokken worden. Om vaak de meest onbeduimende redenen. Hier, het begint al met punt 5. We lazen dus net met punt 1, we tolereren geen racisme en discriminatie. Maar punt 5, Zwarte Piet is niet welkom in Amsterdam. Nou, je zal maar een Surinamer zijn die Piet heet. <laughs> ja. sta je daar voor de poort van Amsterdam <laughs> waar denk jij naartoe te gaan na? ja, ja, maar dat is, dat is dan ook wel weer links is dan, dan moet je, want jij maakt dan zo'n opmerking maar dan moet je gelijk tien doodsbedreigingen hebben we ongetwijfeld weer in de, in de mailbox want ja, één fout, één fout mopje en, en het loopt er weer fout met je af en dat is ook wel weer echt de hele, de hele tendens die um, uh, die je wat dat betreft ook ziet en, en ja, het blijft blijf wat dat betreft toch ook gewoon... Het blijft weer heel, heel, heel, heel, heel bijzonder wat dat betreft ook. Um, Punt 9. Even, even kijken. Ja, dat is van hier... Uitgaansgelegenheden die worden betrapt op discriminatie... krijgen één waarschuwing en verliezen daarna hun vergunning. Maar vervolgens zeggen ze van... nou, we willen ook de gay capital of the world worden. Nou, als er, als er iets wel... Uh, als er ergens wel discriminatie in Amsterdam plaatsvindt, en dat, dat geeft verder ja. niet hoor, uh, je, je, mag, je, mag, je mag onderscheid gewoon maken tussen mensen, dan is dat wel de reguliere doorstraat in Amsterdam waar we nou net ook zo trots op zijn volgens mij. wel tenten waar je niet binnen mag komen als je niet zo, uh, zo uh, als, er, als er ergens wel veel, veel regenboog van gaat hangen. En ik vind, ik vind het allemaal, he, als jij daar een regenboogstraat van wil maken, mij, mij heb je daar niet mee. Ik vind, ik vind ik ben een aantal keer ben ik ook in de... In de reguliers doorstraat. is een hele lekkere Sushi-tent daarom. Dus kan ik ook de luisteraars ook gewoon bij deze week aan, aanraden. Maar dat, dat, wat, je gewoon, wat je gewoon ziet is: weet je wel, van, nou, hier ook in het weer van, van nou, discriminatie, dat mag, nooit, dat mag nooit voorkomen. Alleen de op... discriminatie die ons, uh, waar wij ons uh, aan ergeren, die wij niet leuk vinden. Waar zullen we dus heen gaan, hoofdstuk 4. Hier, daar hebben we inderdaad bij, hoofd, bij hoofdstuk 4, dan, dan zie je bijvoorbeeld ook weer, ook weer zo'n typisch, uh, zo typisch GroenLinks-standpunt. Dus tegen. Kraakverbod. Tegen het he, punt 17, hoofdstuk 4.17. GroenLinks is tegen het kraakverbod, want ruimen niet voor leegstand. En dat is dan nou ook weer, he, dat, dat is ook echt weer een typisch Amsterdammers punt: natuurlijk het kraken. We, we hadden natuurlijk ook eerder, hadden we ook al Peter Siebot natuurlijk ook bij de Battervilla-podcast, die ook nog. Hard ook heeft opgetreden, ook tegen de, tegen de krakers ook in, uh, in, in zijn tijd. En hij laat natuurlijk ook, en zeker ook als je dat ook, als je dat ook leest, ook natuurlijk ook de, de boeken van, van Peter Wat Hebben we hebben Peter al binnenkort weer een uitzending, hier? Ja, er zijn plannen inderdaad om over uh, een nieuw boek van hem. Uh, de Vierde Wereldoorlog. Ja, de, de Vierde Wereldoorlog inderdaad. we ja, ze uh, niet naar de, naar de titel. We weten ook dat er een oorlog tussen mist. Mm -hmm. Maar het moet nog gelezen worden. Maar mm -hmm. hij komt weer. Hij, kon, hij komt ja. weer, ja. Want, want, want als er iemand inderdaad ook wel verstand ook wel van heeft... ook ...van de kraakgeschiedenis van Amsterdam. Ja. Dat is het Nou ja, kijk, je hoeft, je hoeft niet heel ver te kijken om erachter te komen... ...van joh, er zitten, er zitten er een paar... Oprechte idealisten tussen. Waarvan je kan zeggen, op grond van hun, hun overtuigingen doen ze, doen ze op zich iets goed. Kijk, als iets voor, voor een half decennium leeg staat en je breekt erin. Kan je ergens of, zeg maar, negen van die tien idioten. Ik vraag het wel eens aan mijn. Ik heb een verhaal van mijn opa gehoord, die is aannemer geweest in die tijd. Hij had, soms had hij net een pandje gerenoveerd. Mm -hmm. En die gaat uh, een nachtje uit daarna. En die krijgt een belletje van, uh, joh. Uh, er zitten volgens mij een stel krakers in je pand. Nou, die, die belt gelijk een loodgieter en een timmerman. En die, die schoppen ze eruit. Joh, dat is, uh, dat is gewoon uh, ongelooflijk. Uh, die die trekken gewoon uit, uit vernielingsdrift... Alle nieuwe, nieuwe meubels en de wasbakken van de muur. Het ging helemaal ja. nergens over 9 van de 10 keer hoor. Bizar, kan hè? kan je, dan je dan niet je, schermen. Daar zie je ook weer ook in dat, dat, dat, dat links ook weer niks met eengendom in die zin ook heeft. Hè? Nee. Dus, dus van, hé, je moet het maar, je moet het maar kunnen, kunnen vernielen. We komen zo ook nog ook op het punt ook over street art te spreken. Wat ook, ook, maar daar komen we zo ook nog, uh, ja. nog op. Dat, uh, even kijken, als we naar Hoofdstuk 5 gaan... hier, dan zie ik hier van ook... dit is ook weer een bijzondere... er komen geen nieuwe hotels in de binnenstad... en we zetten een rem op de wildgroei van hotelkamers in heel Amsterdam. Ja, dit is... als je Airbnb bent en je... En je ja, maar dan ben je voor de, voor de hele economie. Ja, dan ben je... Ja, maar, als je inderdaad, uh, maar stel bijvoorbeeld dat je, dat je in Amsterdam... Dat je, dat je voor Airbnb bent... en ik denk zeker dat... Uh, natuurlijk ook met de, met de nieuwe erfpagregeling waardoor de Amsterdammers uh, veel meer belasting ook moeten gaan betalen... dat er een heleboel mensen zijn die daar toch wel van, van gebruik gaan, uh, gaan maken. Dat die ja. in ieder geval niet blij zijn dat er in ieder geval... dat die dan zegt van goh, er, is ook geen, uh, hè, er mag geen wildgroei meer ook zijn. En ook dit is weer, dan zeggen ze in de titel, voor de verandering... dan, wordt, dan zie je gewoon een Airbnb opkomen. En wat, wat lees je dan inderdaad? Een rem op de wildgroei in hotelkamers. Ja, dat, dat is eigenlijk. Dat ja, maar is, is een, een Airbnb ja. een hotelkamer? Nee, het is geen hotelkamer, maar het is wel. zij je, je gewoon je, je, tegen ja. hotels, want daar zit één uh, mannetje achter heel veel kamers. En daar heb je heel veel kapitaal wat daar accumuleert. Maar als je die Airbnb, dat is bevorderend voor de deeleconomie. Dus dat gaan ze waarschijnlijk hm. wel allemaal goed vinden. Nee, maar dat is dan ook wel weer. En dit is ook weer, dan ook weer het, het, het ook van het punt van, nou wij zijn, uh, hè, wij zijn tegen racisme en discriminatie. Is dat hè, dan, hè, we zijn, hè, dan? zegt GroenLinks, we zijn er tegen. Maar dan zie je vervolgens wel weer van, hè, want dit, is, dit, dit punt impliceert natuurlijk ook in feite van nou ook tegen de toeristen. Dat, dat, is dit, dat is dit natuurlijk. Ja, internet, en, dat is, en, dan, en dan wordt er wel weer inderdaad onderscheid, onderscheid gemaakt. Dus dan ben je gewoon weer <laughs> bezig met dat onderscheid. Dus echt de, de, de wederom gewoon de inconsistentie gewoon in, het, in, het, in, het, uh, in het partijprogramma wat dat betreft. Ja, en dit vonden we allebei wel heel bijzonder. Uh, ja, punt dat, vijf. Dat er dat... komt een vliegende brigade om te zorgen dat de stad schoner en leefbaarder wordt... Door snelle interventies en sancties op het gebied van handhaving en afval. Wat is in godes naam een vliegende brigade? Ja, ik stel, ik stel ook, ik stel het volgende ook voor. Kijk, niemand begrijpt hoofdstuk 5.5. Uh, dus de, de vliegende brigade om ervoor te zorgen dat de stad schoner en leefbaarder wordt. Um, mocht iemand die het weten, die kunnen op de Batavieren podcast, gewoon ook op de Facebook-pagina, gewoon ik zou voor een berichtje achterlaten, die mogen het die mogen aan ons uitleggen. Begrijp jij het? Ik begrijp. begrijp. ik stel ik, mij voor begrijp, dat iemand, iemand die hangt van zijn balkon, die, die laat een, een, een, een uh, volle afvalzak <laughs> ja. van naar beneden pleuren, en voordat je het weet, is de, is de lucht zwart van de parachutisten en gaan ze je een boete geven. Ik weet echt bij God niet hoe ik dit moet invullen. Ja, wie, wie begreep dit? Nou, als, als, als, als, als, het mocht, het, mochten de luisteraars zijn die dit begrijpen, begrijpen... die kunnen absoluut een berichtje sturen... naar de podcast En dan, dan mogen ze het mij uh, uitleggen. Dan betaal ik zelfs ook nog een kopje koffie. Dat, uh, dat ja. is dan... Uh, meet, and greet. Noemen we meet and greet. Dan betaal ik wel een kopje, een kopje koffie. Ik <laughs> begrijp er niks van. Dus, nee, dus het hele, hele, hele fotje staat vol met van dat soort... van dat soort, van dat soort <laughs> mm -hmm. woorden... die je echt gewoon moet opzoeken. Ik denk van als je echt... Wat moeten we nu doen en duidelijkheid en zus en zo? Leg gewoon even uit wat je in godsnaam bedoelt. Dan ga je niet van die vaag pruttelwoorden, frutwoorden gebruiken. Zeg. Ik snap er soms echt niks van hoe die denken. Dat, uh, even kijken, hier dan even kijken. Um, even kijken, nou, ik vind deze vind ik ook wel leuk. Hier diverse winkelaanbod. Hier, ja, dus hier, dus hier, punt 7. Dus hier de gemeente zet dit op een divers oh, ja. winkelaanbod in Amsterdam. Uh, ...waar uh, sprake is van een, van een monocultuur die de leefbaarheid aantast... ...gaat de gemeente sneller ingrijpen door uh, te brancheren... ...en de, daartoe dus noods vastgoed op te kopen. De gemeente richt een binnenstandscoöperatie op... ...waardoor de kleine ondernemers als bakkers, fysiotherapeuten en groentezaken... ...zich kunnen handhaven in de stad. En dat is dus ook weer, ook weer zo'n zo zo ding, is dat het moet verplicht... Weer divers zijn, waardoor je ook alweer onder hé, je bent, weer, ja, je maakt wederom toch wel weer een soort van, van hé, je bent ook weer aan het, aan het discrimineren in, in, ja. die zin, in die zin. En het uh, mijn... maar. moet ik ook wel zeggen dat, dat, dat die verdomde nutella -klote tentjes mm. overal. Ik weet niet of dit de oplossing is, maar de moet, ze moeten echt goed uitgerookt worden, die teentjes. Er zijn er echt te veel van, hoor. <laughs> ja, inderdaad. En ook uh, uh, inderdaad met, he, dat, met pancakes, zoals dat dan ook zo, zo, ja, zo heet. En, en de de En de, de, de... Dat heet dan tegenwoordig... Ik, dat zie je ook heel erg van Amsterdam. Ik weet niet of jij dat ook hebt gezien, Juri, maar... Dan heet het niet meer... Dat heet dan de Amsterdam Cheese Company. We nemen even de tijd om onze evenementen aan te kondigen. Waar gasten, luisteraars en prestatoren elkaar in levend lijven kunnen ontmoeten. Dinsdag 19 september gaan we in Den Haag gulnas ophalen. Donderdag 28 september is er een battevierenborrel in Amsterdam bij De Bekeerde Zuster. Donderdag 12 oktober is er een battevierenborrel in Utrecht in Café Broers. En zondag 15 oktober kun je met de wind en de haren. ...en de geur van kruidnagel in je neus genieten van een dagje uit in VOC-stijl. De ere van JP Koen in Horen. We gaan eerst de halve maand bezoeken, het schip. Daarna gaan we naar het Westpriest Museum. En we gaan nog even met z'n allen gezellig eten en uh, daarna borrelen. Kom vooral langs bij onze events. Jullie zijn van harte welkom...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 En gewoon een beetje geld geven. <lacht> <lacht> Zie je, hier, voor het goede doel. Denk je dan? Ga er zo op? Het is niet meer de Amsterdamse kaaswinkel. Nee, de Cheese Company. Weet je, omdat we, om, om ook weer die toeristen over. En... Ja, een, een, ja dat, dat, die, dat, dat die ook begrijpen dat hier kaas ligt. Terwijl op het moment dat ze gewoon door de, door, door, de, door de etalage gewoon kijken... gewoon alleen maar kaas zien, weet je wel. Dat je denkt van nou, dat kan niet missen. Maar dat moet dan, hè, dat moet dan weer een dan zijn. En zijn die ook moet uh, tegemoet gekomen worden. Ja, en niemand die er ook wat, wat, wat aan doet. Niemand die ook, ook opmerkt van goh, de, de Amsterdam Cheese Company. Ja, dat, dat, dat is... Uh, wat, wat, wat, uh... Spreek die zaak niet voor, van ja. voor zichzelf ja, je ziet like. die enorme gele wielen <laughs> ja, binnen ja, ja. op de planken en dan sta je ervoor en je kan niet, je bespreekt niet de taal en je begrijpt niet de taal om Amsterdamse kaas uh, zaken, wat er ook staat te begrijpen, je ziet die, die gele, gele wielen en je denkt nou verdomme wat zouden ze hier toch in godsnaam verkopen? Ja, maar stel bijvoorbeeld, hé, je woont in Oud-Zuid. Nou ja, ik heb in uh, een jaar in, ja, in, in Oud-Zuid, nou ja, je bent er ook uh, geweest hier in prachtig, prachtig moi, gewoond. Moi. Prachtig gewoond. En dan hebben ze het over een divers winkelaanbod. Nou ja, we, also, eh, GroenLinks kennende, dan zou je dus midden in, midden in Oud-Zuid zonder dan een, een action moeten komen of wat dan ook. Ja, daar, daar, gaat gewoon, ...daar gaat gewoon niemand naartoe. Nee, dat, dat wie, rot wie? gewoon weg. En ja, ja, ja, daar, daar ja, dan de, is het weer zielig... ...en dan ja. moet je het weer vol met geld... ...om het vol te houden. Ja, en, en, en dan, dan, is het, dan is het inderdaad ook weer niet, weer niet goed. Ja, je moet... Ja, hoezo, ...ja, je kan ook niet... ...en dan ver, vervolgens... ...maar er komen we dan ook wel weer op bij, bij het onderwijs... ...dat moet dan weer... Hè, dat moet dan, even, ...dan is er in één keer weer maatwerk nodig... ...terwijl ik denk van ja... Waar we zitten er, we nu te kijken? Even kijken, we zitten nu namelijk hier bij punt 7 te kijken... ...en hoofdstuk 9, dat is ja. even ook het punt... Van van, van, ook, uh, ...van ook in ieder geval ook onderwijs ook op iedereen maat. iedereen goed onderwijs. Ja, precies. En dan, uh, dan, is, het ook weer, uh, ja, dan is het ook weer... ...moeten is we ook in ieder geval ook weer... Ook scholen in gaan. het primair en voortgezet onderwijs... ...moeten een afspiegeling van de buurt zijn. Wij ondersteunen in woord en daad, in daad initiatieven, initiatieven voor... van ouders... ...om scholen gemengder te maken met schoolbesturen worden afspraken gemaakt... om segregatie tegen te gaan. Ja, en ook dat ook weer... is ook weer een, een, uh, een voorbeeld ook... van een bepaalde vorm van, van racisme. Hè? Dus op het moment dus dat er een monocultuur ergens, ergens is... Hè? Wat, wat, wat natuurlijk vrij, vrij, lo vrij logisch ook is. Hè? Dus je, je kan best wel uh, zeggen dat bijvoorbeeld... op het moment dat je een school in Oud-Zuid hebt... dat die er ook ja, wat anders ook uitziet... dan, dan een, een school in, uh, in Bos en Lommer bij zo'n spreken... Ja. Of in of in west, ja dan, dan mag je en dan is het logisch dat daar in ieder geval uh, in ieder geval ook weer ook dat onderscheid dan kan wezenig is. Maar ja, dan je dan dat, grachtengordelkindjes moet je richting bos en lommer pompen. Ja, dan moet je, moet je de ja. bos en lommer moet je richting de grachtengordelschouder pompen. Ja, ja dat, dat, dat, dat dat moet dan de verandering dan zijn waar, waar groenlinks voor, voor staat, want, want ja, um, ja blijkbaar hebben mensen niks beters te doen om ze daar de hele dag met de van kinderen. Ja, daar, daar, moet je, daar moet je inderdaad... Uh, document... ja, hier, hier, punt 4. Dit vind ik heel kwalijk. Ja? Er komt meer aandacht op scholen voor de culturele diversiteit van onze stad... ...en de gedeelde geschiedenis van alle Amsterdammers. Op alle scholen wordt het voorlichting gegeven over seksuele diversiteit, pesten... ...mensenrechten, racisme en discriminatie. Ja, dit is toch gewoon... Ja, ik heb hier, ik heb hier geen woorden voor... En dan, en dan lees je ook wel weer van dit... Kijk, je leest dan meestal van... Nou, er moet voorlichting gegeven worden over, over, over seksuele diversiteit, et cetera. Nou, allemaal prima, allemaal honderd punten. Maar vervolgens dan, dan wordt er gewoon gevraagd van... Nou, uh, hoe goed kennen jullie de tafels of ik weet niet, ken je die, volgens mij heet die jongen Defano Holwijn, heet hij zo Geen dat is, dat is dat een YouTube is. figuur uh, je moet me maar even verbeteren, verbeteren. Uh, ook, ook dat is ook wel iets voor de luisteraars mocht hij niet zo heten, verbeter me even maar het is in ieder geval een YouTuber en die gaat uh, hele simpele vragen Um, gaat hij gewoon zelf? In welke provincie sta je nu? Dat, uh, nou ja, wij, wij zitten, op dit moment zitten wij in, oh, in, in Utrecht. Ja. Uh, ja, ja. in, in Utrecht, maar mensen hebben gewoon. In de provincie Utrecht zitten wij op dit moment. Mensen hebben helemaal geen idee meer in welke provincies ze zitten. Hè? Amsterdam, daar kunnen ze niet meer. Uh, van we zijn er nu in Amsterdam. Nou ja, welke provincies? Nou ja, Dan kunnen ze niet meer Noord-Holland aan koppelen. Terwijl ze wel alles weten over, over seksuele diversiteit en, en mensenrechten. Terwijl ik dan denk: van ja... heb de prioriteiten goed op orde, denk ik dan. En dan. Uh, maar dat ja dat, dat, dat, he dat heeft de gemeente de, de, de, Amsterdam heeft dat alleen goed. maar ideologische soldaten van maken het is ongelooflijk ik, ik, bij mijn opleiding cultureel erg goed dat, vond ik, dat, dat vind ik in het bijzonder heel kwalijk daar had ik een, een, een lector zo'n mm -hmm. hele aardige vent homoseksueel, niks mis mee per se, maar de enige invalcollege die we dan kregen gingen over hoe alle seksualiteiten op een spectrum stonden ...alle grote projecten waar die aan meewerkte, uh, ...tussen organisaties... ...als het Amsterdam Museum waren... ...voor het verqueren van de collecties. Oh, ja, ja, ja, je ja, zou ja, eens ja. Moeten voor de grap moeten kijken... ...beste luisteraars... ...naar de uh, evenementen... Uh, ...gedeeltes van, van de Facebookpagina... ...van het Amsterdam Museum... ...of het Tropenmuseum... ...en je schri schrik je een hoedje... ...het is, echt, het is of... Uh, ...kom een kop thee drinken met een vluchteling... Of het is uh, leren nieuw gender kennen. Of het is... Uh, ga een kop thee drinken met de vluchteling. <laughs> het, is, het, het, is, het is echt alleen maar... En ik, ik overdrijf niet. Het zijn echt alleen maar van die, van die typische linksprogressieve mm -hmm. uh, heropvoedprogramma's. Zullen we het zo ja, maar noemen? Want ik vind, kijk, ik vind het op zich niet heel erg om over seksuele diversiteit te praten. Hè? Uh, ik vind bijvoorbeeld als je... En uh, Sid lucas he, uh, ook, ook een, van de, een van de vele gasten ook die we in de Batavere podcast ook hebben gehad. Die heeft een uitzending ook gemaakt, of niet, heeft een, uh, in ieder geval twee, ja, twee, twee artikelen op de post online geschreven. Ja. Over, um, over het werk van Camille Paglia, namelijk het seksuele masker. Nou, als je daar leest he, over bijvoorbeeld Dionysus en Apollo en, en, en, en, en alles wat in ieder geval ook met seksualiteit te maken heeft. Dan zie je in ieder geval... Gedurende de geschiedenis zie je in ieder geval wel ontzettend veel seksuele diversiteit. Ja, dus de, het verschil ook tussen man en vrouw in die zin. Hè? Ja. Dat, dat, dat wordt dan uit, uit op basis van een heleboel historische figuren wordt dat dan uh, uit, uitvergroot. Maar dan zie je dus, kijk, op het moment dat ik dat lees over seksuele diversiteit, en dat gaat dan ook in, in de kunstrichting gaat dat ook op. Uh, dan denk ik he, en ook een soort van ode ook aan de, aan de vrouwen. Ook op een bepaalde manier ook ja. een ode ook aan de man. Een ode aan. Uh, ...homoseksualiteit bijvoorbeeld... Ik vind, dat, ...ik vind dat heel erg... ...ik vind dat een heel mooi werk moet ik zeggen. En zo wil ik... ...onderwezen worden... ...maar zoals jij zegt... ja ...de, de queer en de, de transgender... ...en de, de, de biseksualiteit... Uh, dat, ...dat krijgt allemaal voorrang boven... ...dat soort, dat soort werken. Dus dan wordt er een soort van... Ja. ...een soort van... Um, ja, een is geen progressiviteit, hè? Dus maar verder... dit is gewoon één groot zieligheidspanflet. Want kijk, punt 10 onder hetzelfde voor iedereen goed onderwijs. Ja, dus hoofdstuk kind... 9 zitten we luisteraars. Ja, hoofdstuk <laughs> 9, uh, punt 10. Ieder kind verdient maatwerk. We maken ons sterk voor een betere samenwerking van scholen en jeugdhulp. om dat tot maatwerk te komen. Ik bedoel, he, we herinneren u eraan dat er bij hoofdstuk... Waar was het? Ja, hier... Hoofdstuk drie. De vrijheid om jezelf te zijn. Dat hele belangrijke punt. We tolereren geen racisme en discriminatie. Maar wel wanneer, wanneer het, het, het, het betreffende subject als zielig verklaart. Het is gewoon één groot zieligheidspamflet. Ja, inderdaad. En ook, maar het is ook heel erg raar dat juist ook iets wat normaal gesproken heel erg divers zou, uh, uh, de, uh, Dat juist ook maatwerk... Eigenlijk hoort maatwerk als er iets nou wel niet bij... Uh, bij, bij maat, of in ieder geval als maatwerk hoort in ieder geval niet bij, van natuurlijk bij de linkse ideologie. Dat is iets wat, wat normaal gesproken helemaal niet met elkaar ver, ja, ver, ver, uh, verweven, wat dat betreft is. En juist links komt met maatwerk. En ik denk stiekem ook dat, dat het plan hierachter ook is, of in ieder geval de gedachte hierachter ook is, van nou, als wij, het is ook, weet je wel, ook van initiatieven ook zoals een leven lang leren en zo. Dat klinkt allemaal heel erg leuk, maar het is gewoon een leven lang ...aan de overheid vastzitten Of een leven lang uh, maatwerk. Dat is dus eigenlijk ook weer zo'n... Zo van nou, we, gaan, ...we gaan jullie maatwerk leveren... ...maar dat duurt je dan wel een heel leven lang. Nou, dan ben je op, volledig geïndoctrineerd. En vervol, vervolgens... Ja, ...komt er in feite ook helemaal niks ja, meer op voor je leven. Ja, als jij een bijzonder getalenteerd uh, kind bent... ...dan uh, moet je wel in de maat lopen... ...van alle andere kinderen. Want ja, als jij dan... Ja, ...daarin tegemoet gekomen wordt... ...omdat jij talent hebt... ...en eigenlijk te slim bent... ...ja, dat is toch wel... Uh, daar hebben ze dan minder aandacht voor ja. vaak. Ja, maar ik vraag me ook af. Stel dat je inderdaad... Uh, stel, bijvoorbeeld, stel bijvoorbeeld je hebt, je hebt een... Uh, je, bent, je bent ouders. Je bent, je bent wat, wat conservatief. Uh, je hebt wat conservatieve denkbeelden. Of dat ze dan ook nog het maatwerk zouden leveren. Ik heb daar gewoon grote... grote of dat er dan ook wordt gezegd van... nou die, die, die, die conservatieve denkbeelden... Die gaan we hier gewoon onderwijzen in Amsterdam. Nou, ik, ik heb daar gewoon twijfels over. Ik denk gewoon niet dat dat gaat gebeuren. Ik jij dat wel? Dat nee, ik bedo nee. bedoel, als je het hele stuk leest, uh, er is een totaal gebrek aan plichtsbesef. Als er iets is wat, wat in een constructief wereldbeeld consistent is, dan is dat persoonlijk plichtsbesef, denk ik. Ja. Dat is totaal afwezig hier. Het is gewoon, het is een en al eenzijdigheid. Maar ik vind wat dat betreft, vind ik GroenLinks sowieso de meest huigelachtige linkse partij die er is. Ze zijn totaal niet principieel met, met, met welk mogelijk linksideologisch uitgangspunt. Mm -hmm. Ja, en, um, en dat, dat zie je ook. Is dat ze zijn dan voor verandering. Nou ja, dat dan... Dan we, hè we bijvoorbeeld dat, dat wij Rutger Groot wel, hè, dat, dat we hem in ieder geval ook in de, de uitzending ook hadden, Rutger Groot, was ik? Nee, die hebben we nooit in de... Nee, die hebben, nee, die hebben ik, nee nog, nog niet. Nee, die hebben we nog niet in uitzending inderdaad. Ik heb hem nog steeds op die maar, maar stel nou, kijk, ja, dan lees ik hier gewoon punt 5. Hè, hiervan, nou, er komt een fonds dat leerkrachten ondersteunt om innovatieve ideeën voor verbetering van lesmethodes over Amsterdamse scholen te verspreiden. Op, kijk, ja. dat zou dus zijn tegenpunt zijn van, nou, voor verandering We hebben namelijk dat, dat fonds wat we ook gaan oprichten. Maar als je dan eigenlijk van, goh, hoe goed komt nou zo'n fonds? Hoe goed zou dat nou in die lesprogramma's nou, nou uiteindelijk komen? En ik denk dus dat per saldo, ondanks dat er ook allemaal weer maatwerk staat... ...het wordt allemaal weer ingekapseld in dat overheidsframework... ...waardoor je eigenlijk weer, weer afhankelijk bent ook van de overheid... ...waardoor je eigenlijk ook min of meer ook weer in datzelfde patroon ook gaat vallen... ...waardoor ze eigenlijk over die innovatie die er zou moeten zijn... Hè, juist, ...juist innovatie kon normaal gesproken ook altijd van de vrije markt... Die, die proberen ze eigenlijk al in het vroegste stadium al, namelijk het, het hebben alleen al van een idee, proberen ze eigenlijk ook al in te kapselen. Ja. Nee, het is echt de, de totale eenzijdigheid. zie je overal terug. Even kijken, wat, wat hebben we nog, wat hebben dat nog dat niet? kunnen we nog bespreken. Even kijken. Oh, dit is ook een hele leuke. Dit is een hele leuke. Dat is, dit kan ik iedereen... Hoofdstuk 10. Ja, inderdaad. Iedereen kan ik het, elke luisteraar kan ik het aanraden. Uh, hoofdstuk 10, voorrang voor de voetganger en de fietser. Uh, waarbij er gewoon wordt ver, uh, gepleit voor de binnenstad wordt autovrij. En ook alle, alle wegen binnen de ring worden 30 km per uur ja dat, dat, is, dat, is, dat is waanzin dat, uh, ik, ik hoop dat ze in ieder geval dat dit in ieder geval niet ook gaat gelden voor de brandweerwagen en, en de zieke auto dat die in ieder geval niet auto, uh, autovrij worden en dat we daar zal gewoon... maar uh, met je gelegenheid zitten ja dat, uh, dat, zou, uh, dat zou inderdaad lekker uh, lekker zal maar een oude dame zijn die uh, verder niks van vervoersmogelijkheden heeft om <laughs> boodschapjes te halen of nog even de uh, familie te bezoeken ja, dat, want, want, want inderdaad, wat, wat moet er dat zo? Inderdaad, als je een been bent in Amsterdam. Of als je een gezin hebt. Ik, bedoel, ik, vond het, ik, ik leen nu allemaal prachtige argumenten van het debat waar ik van de week met alle jongerenorganisaties in Amsterdam bij was. Maar daar werden hele goede punten gemaakt. Waaronder dus als je gewoon een gezin hebt, dan moet je boodschappen inslaan voor de week. Hoe ga jij in godesnaam ofwel op de fiets ofwel door het openbaar vervoer met, die, met al die boodschappentassen? sjouw ja, dat... Dan word je gewoon eigenlijk de binnenstad uitgejaagd. <laughs> ja, ja. Van, oh ja, rot hem maar op. Want je kan er eigenlijk niet leven. Ja, maar, maar, maar sowieso worden mensen... Hè, want mensen worden niet alleen al nou om die reden ook de binnenstad ook uitgejaagd. Dat gebeurt natuurlijk ook met hè, de erfpagregeling. Uh, waardoor, waardoor mensen het gewoon ook niet meer ook kunnen, kunnen betalen. Het, het, hè, de, de, de binnenstad van Amsterdam wordt gewoon iets heel, heel uh, ja, exclusiefs eigenlijk. En dat... Uh, ja, en kijk, natuurlijk Als je een bakfiets ja. hebt... Uh... Ja, inderdaad, hè? En, en, en het liefst inderdaad dus ook van d 66 of hoe Linkshuizen bent. ja dan is inderdaad je. Uh, je hè? Uh, dan, dan, dan, dan is er inderdaad ook het paradijs ook voor je klaar. Maar jij ja, kijkt maar ook naar, naar Thierry Baudet, bijvoorbeeld, waar ook de, de, de voordeur ook van, uh, van wordt. Uh, uh, van, van, van wordt beklad. Uh, uh, uh. Waanzinnig in die zin. Ik, heb daar geen, ja. ik, heb daar, ik zocht ook naar het goede woord ervoor. Maar dat, dat ik eigenlijk, kwam er ook niet ook makkelijk uit. Ik vind het zo waanzinnig. Het is gewoon dat, beangstigend. Ja, gewoon beangstigend. Als je inderdaad in de binnenstad van Amsterdam de verkeerde ideeën hebt... en, uh, ja, en, en ze weten je te vinden... Ja, dan zie je wat er met je voordeur, uh, wat er met je voordeur gebeurt. Heel bizar. Dat, uh, nee, precies. Even, even kijken. Dan hebben, kijken. Dan hebben we voor de, voor de rest... Uh, dan ik nog wel even dit... Lekker quota puntje bespreken ja, hoofdstuk 11 een veilige stad punt 4 de politie moet meer mensen aannemen met een bi culturele achtergrond Ja top maar maar Noemt ze aan, aan racisme of niet? Dat, uh... Denk het niet. Denk, denk het niet. Hè? Dat, uh... Nee, maar je dwingt wel weer <laughs> ja, ja, ja. af. Maar... En, en hier, de gemeente start een proef, een proef met genderbudgeting. Uh, dat, dat is denk ik ook geen discriminatie oké? Uh... Nee, nee, nee, want je doet het voor, voor een, een zielig soort mens. Nee, dat is uh, allemaal weer... Dan kan je bij de koffieapparaat deugen. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja dan kan hey, je. Ik denk dat we, dat we genoeg tranen hebben gelaten. Ja, ik... Dus we zullen een beetje gaan afronden. Ja, dat lijkt mij, dat lijkt mij ook een goed, uh, een goed plan. Eén uh, één ding. Amsterdam wil, wordt een bondvrije stad. Nou, het laatste stukje Amsterdam, authentiek Amsterdam, wat er over is. Achter dat, uh, dat, dat verderfelijke Stopra-gebouw. Waterloopplein, hup, opdoeken. Hangen, bontjassen. Ja, Ja, dat, uh, wat ik een verdriet. Ik adviseer trouwens wel al onze luisteraars om uh, in ieder geval ook van de, van de site van GroenLinks... om even dit plan door te lezen. Ik zag namelijk dat met in ieder geval volgens mij de landelijke verkiezingen... Dat Amsterdam ook de grootste, of in ieder geval dat GroenLinks ook de grootste ook was ook in Amsterdam. Oh, vast. Dus, dus dit kan, dus, dit, hè, want we, we hebben nu in ieder geval ook wel kunnen zien: van, nou, je, wij lachen hier natuurlijk ook om. Maar dit is eigenlijk heel eng. <coughs> ook, zeker ook als je dus ook bedenkt ook dat dit misschien ook wel de blauwdruk kan zijn voor wat er in ieder geval zeker ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in ieder geval in Amsterdam ook ons ja. te wachten staat. Ja, nee, ik, ik raad ook iedereen die oprecht links is aan: ga alsjeblieft. En, en informeer ook je linkse vrienden hierover. GroenLinks is de minst oprecht linkse partij die er is. Kijk alsjeblieft ook gewoon naar de Partij voor de Dieren. Of naar uh, de SP. Of wat dan ook niet GroenLinks. Het is gewoon een huigelachtig clubje die, die het totaal niet nauw neemt. Met, uh, het zijn gewoon opportunisten. Dat is het. Het zijn gewoon hele foute enge opportunisten. Dat we over, overigens, want, wij, hebben, uh, hè, want wij, wij zijn grote jongens in feite ook, dat wij natuurlijk ook, uh, dat wij ook in die zin ook kritiek leveren. Wij zijn altijd open voor een discussie met GroenLinks Amsterdam. Om hierover ook te discussiëren. Ik heb ja. Rutger Grootwaskink al, al een hele tijd terug benaderd. Ik heb niks gehoord. Dat, dus, dus bij deze... Um, we zijn in ieder geval altijd open ook voor, voor discussie. Uh, ik ben alle, met alle liefde ben ik bereid ook om hierover ook in discussie ook te gaan. Uh, en, en dat vind ik ook het belangrijkste... Um, Zorg in ieder geval ook vooral ook voor dat ik ongelijk heb. En dat er wel ook iets zinnigs in zin zit. Hè. Kijk, als ik, als ik bijvoorbeeld ja. een, een, een slechte mening heb. Dat kan, dat kan natuurlijk. Uh, ik, ben ook, <laughs> ik ben wat dat betreft ook maar gewoon... Uh, hè, ik ben wat het wezen. Ja, maar ook, maar ook niet, niet heel bijzonder natuurlijk. Uh, hè, ik, ben, ik ben niet... Uh, maar ja, goed. Een rechtse lul met een <laughs> microfoon. Ja, met even een wat sterke mening die ook zo donk op zichzelf ook is. Dat hij, dat hij het ook nog in een microfoon inderdaad bleert, maar... Laten we in ieder geval wel ook gewoon een hele... Ja, laten we gewoon eens inderdaad ook een discussie op met, uh, met GroenLinks hier ook over aangaan. En ook gewoon eens kijken, want altijd wordt de PVV wordt altijd geweten, verweten van... Nou, jullie komen niet met haalbare plannen. Jullie, uh, jullie, hebben, het, jullie plannen zijn ook maar bruin, et cetera. Terwijl als je deze plannen bekijkt... Ik vraag me af... Hoe haalbaar dit is. Dat, ik weet niet of dat jij, jij het zelf ook hebt. Uh, nee, ja absoluut. Weet, dat, ik vraag me ja. ook af hoe haalbaar dit is. En daar, uh, ja, daar willen we in ieder geval graag ook met GroenLinks. Bij deze ook discussie ook over, uh, over openen. Ja. Nee absoluut. Nee ik heb heel wijs ons alsjeblieft. Op, die, op, on op misschien onze denkfout. Van alles wat je hier uh, gehoord hebt. Stuur een afgezand op ons af. Wat dan ook. Laat ons, ik, ik heb liever dat ik hoor dat ik absoluut ongelijk heb. Want dat, dat, haalt een, uh, dat geeft me heel veel rustigere nachten. Als je dit leest word je gewoon verdrietig. Als je ja. het serieus uh, moet nemen. Ja, dat, uh, dat heb nou, ik ook. We gaan afronden. Ja. Hey, bedankt voor het luisteren allemaal. En uh, tot de volgende uitzending.